Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De stroomstoring in Zuid-Frankrijk is vermoedelijk met opzet veroorzaakt, zegt de Franse politie. De storing ontstond door een brand in een hoogspanningsstation. De politie zegt dat het vuur mogelijk is aangestoken. Ook brak op een andere plek een stroomkabel toen een mast omviel. Die zal volgens Franse media zijn omgezaagd. Door de stoering zitten tienduizenden huizen zonder stroom. Ook het beroemde filmfestival van Cannes had er kort last van. Het pand waarin het festival wordt gehouden is inmiddels overgeschakeld op noodstroom. In Amsterdam lopen duizenden mensen mee in een protestmars door de stad voor meer solidariteit. Ze doen dat omdat ze het oneens zijn met het beleid van het kabinet. De demonstratie is een initiatief van ruim 200 organisaties, waaronder LHBTI en Klimaatactiegroepen. Ze zeggen dat het kabinet niet geïnteresseerd is in het bedenken van echte oplossingen voor problemen. In plaats daarvan zou het naar zondebokken wijzen. Ook in Groningen wordt gedemonstreerd op de Grote Markt. De organisaties willen blijven protesteren tot het kabinet opstapt. Oud-NSC-leider Pieter Omtzigt is benoemd tot erelid van zijn eigen partij. Hij is daarmee het eerste erelid van NSC. Omtzigt nam vandaag officieel afscheid als partijleider... tijdens het ledencongres in Arnhem. Na een speech overhandigde hij de voorzittershamer aan Nicolien van Vroonhoven... die Omtzigt dus opvolgt als partijleider. Darter Michael van Gerwen stopt voorlopig met darten. De reden is een relatiebreuk met zijn vrouw. Als gevolg daarvan trekt Van Gerwen zich terug uit de komende toernooien. De darter zou vandaag verschijnen op een toernooi uit de European Tour in Rosmalen, maar dat gaat dus niet door. Dan het weer, regen en bewolking bij 12 tot 14 graden. Morgenochtend eerst wat lichte regen, later een afwisseling van droge periodes met zon en buien. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate, verkeersupdate.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 down the street, he says, Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well lit world. Just a beer melon, really, beer melon. Really. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call.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 If you'll be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you daddy And daddy when you call In the marketplace, scatterings and all the He looks around, around, he sees angels in the architecture spinning in infinity. He says, Hey, hallelujah, if you been my bodyguard, I can be all along where I can call, call you, Daddy. kom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Ja, en Dolly, je ziet het vast, buiten regent het. Maar we ja, beginnen gelijk even over regen gesproken, want volgens mij regent het bij Piet ook doelpunten. Klopt dat, Piet? Ja, het is, het is, het is, inderdaad, het regent hier doelpunten ook, al was regent. Het, het druppelt doelpunten, laten we het zo zeggen dan. <lacht> dan. Ik ben natuurlijk, na een zeg maar, na kwartier ging ik uit de uitzending, weet jullie verlaten en toen was stand 0-0 en... Nog een minuut later een, een mooie aanval van de SV Zandvoort. En die kwam in eerste bij Jesse de Haan, die schoot. En daarna ging het er iets niet goed met het uit bij Permanent En het bal kwam voor de voeten van Menno-Ippenburg op de, op de hoek van het Stafzoekgebied. En die schiet die werk in één keer fenomenaal in de, in de rechter. Voor de keeper de linkerbovenhoek voor mij, rechterbovenhoek. En dat was 1-0 na 16 minuten. Daarna ja. waren we ook nog wel meer kansen op 2-0. Jesse de Haan, een vrije trap en nog een corner, een vrije trap van Nijshoekberg. Maar de keeper die, met, nou ja, met veel kunst en vliegwerk heeft die ballen, want het is een nat veld. Dus die ballen schoten heel erg door. Mm. De tweede goal bleef uit. En even later is er een, een paar snelle, snelle acties van de mannen uit Purmerend. En in eerste instantie je breekt in de 30ste minuut recht buiten door. En die geeft een voorzet. De spits komt voor de keeper en onze keeper grijpt niet goed in. Het is 1-1. Oh. En meteen een even later dachten wij, nou, we slecht uitverdedigen kunnen wij ook als SV Zomvoort. En een van onze <laughs> verdedigers geeft de bal Pardoes in, oh. in, in de voeten van een spits. En het oh. is na 32 minuten 1-2. Oh, en dat is het neem. nu op dit moment nog steeds. En we zitten nu in de, bijna in de 40ste menu, denk ik. We hadden net nog een, een mooie kans van Manuel Evenburg, maar die ging er niet in. Dus het is 2-1 en nog vijf minuten voor rust. Wat is de stand van zaken op dit moment. Nou, dan is het nieuws wat je brengt net zo slecht als het weer. Verdikken me. Nou, kom op. Het is nog even niet goed, maar we houden de moed erin. Ja, natuurlijk. Kom op, bedoel je. Ja, van je hele hola. We gaan het niet opgeven en het is misschien ook wel leuk wat ik me wat meer vertel. We voetballen nu, zeg maar, vanaf de cantine. En als de tweede helft is altijd de keuze van Zandvoort om naar de kantine te spelen. Meestal zijn ja. ons bordes vol met mensen. Maar ja, door de regen zitten ze allemaal in de kantine nu. Ja. Maar het is altijd een beetje... We een beetje willen graag naar de kantine toe voetballen in de tweede helft... en dan kunnen we het waarschijnlijk wel goed maken. Dus ja, nou, dan moet, moet je die mensen uh, binnen maar even ik, oppeppen... dat ze er zijn voor de spelers... en dat ze allemaal lekker naar buiten gaan ja. om ze aan te moedigen, ja, hoor. Ja, Pakken ze maar ik een, wel, een paraplu. Wel de, wel, ik, zal, ja, ik weet niet of dat gaat lukken... of ik al die mannen bij de kachel... en de koude daar. Ja, gewoon die kachel uitzetten. Maar, uh, <laughs> en de tap uit. <laughs> <laughs> maar, maar we gaan het wel proberen. Ligt er niet de speler gelanceerd op de grond? Oh jeetje, wat jeetje, is er gebeurd? Jeetje. Ja, het heeft wel pijn, maar. Oh jee. Dat is onze vriend. Ja. Oh. Nou, oké. Okay. Ja. Vijf minuten voor rust en uh, ik hou het alles, uh, jullie op de hoogte. En, uh, Hartstikke weer... goed. Super, ja. ja? okay. zodra er weer Bye. wat is, dan nemen we contact met je op, Piet. Heel goed. Ja, oké, okay, tot later. Bedankt, zover. Doe. Dag. Doe. Ja, Piet, je ja, houdt dus uh, alles in de gaten vanaf de velden. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ja, ik hoop echt dat ze een beetje de motivatie kunnen vinden en dat ze zich herpakken voor ja. de tweede helft. Want om nou in je eigen woonplaats te verliezen, dat, uh, dat moet je niet willen. Ik ben zo van. Macchiato. Yeah, Bella, I'm Tomasio. Addicted to tobacco. Me like, me coffee, very importante. No time to talk, scusi. My days are very boozy. And I just only see little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress. Mooi no stres, ho no niet te bedekresto. Mi amore, mio amore. Espresso, macchiato, macchiato, macchiato. Por favore, por favore. Espresso, macchiato. Espresso macchiato. Me like to fly privati with 24 karate. Also, mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, it's gonna be a stress. Mira more, mira more, Espresso macchiato, macchiato, macchiato. For more, Espresso macchiato, Espresso macchiato. Espresso Macchiato. Ja, Dolly? Ja, ja, ja. We gaan <laughs> weer eens eventjes kijken. of er we, ja, Ik dacht dat je me ging introduceren. Heb he, je espresso macchiato al op? Ja, ja, ja, inderdaad. Hij is, <laughs> die, die is zo lang naar binnen. Goed, ja. ja, wat een leuk nummer was dat. Hè? Ik, ja. ik vond het zo'n leuk optreden. joh. Geweldig. Hoe hij ook beweegt met die armen en benen. Nou, en, Ongelooflijk. wil er echt uh, lenig voor zijn. hoor Zo, zo. was echt leuk. Een leuke uh, leuk optreden tussendoor bij het Zeker. Eurovisie Songfestival. Ja. Jij hebt nog een bericht. Goed. Ja, ik heb een berichtje. Want uh, over twee weken gaan onze collega's uh, Rob en Benno iets speciaals doen. Ze gaan uh, van 2 tot 5 uh, dan uh, vanuit de lokale omroep ZFM Zandvoort. De reddingbrigades van Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en de KNRM Zandvoort in het radiozonnetje zetten. De Zee-uitzending, zo mag je het wel noemen, want die gaat op locatie... gaat onder andere over de bescherming en hulpverlening van 15 kilometer strand en zee... en komt live vanuit de post van de reddingsbrigade Bloemendaal. Kijk. Nou, wat leuk, hè? Dat ja. wordt echt heel speciaal. Even kijken. Ja, Rob en Benno die praten dan met Ruud Kloek van de reddingsbrigade Bloemendaal... Kees Buis van de IJmuiden Reddingsbrigade... en Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Reddingsbrigade. En ook nog met landelijk woordvoerder van de Reddingsbrigade Nederland... over de laatste ontwikkelingen van hun organisatie. Ja, het lijkt net alsof ik het over twee mensen heb... maar Ernst Brokmeijer is ja. ook landelijk woordvoerder tegenwoordig. Het kwam even raar mijn mond uit. Maar... Uh, ze gaan ook praten hoe de Nederlandse reddingsbrigades een rol kunnen spelen en willen in het organiseren van weerbaarheid op lokaal niveau. Nou, ook wordt uh, verwelkomd de burgemeester van Bloemendaal, Mi Michel Roch. Hij is beschermheer van de reddingsbrigade Bloemendaal en het wordt zijn eerste zomer in Bloemendaal aan zee. En burgemeester van Zandvoort en voorzitter van KNRM Zandvoort David Molenburg... zal meepraten over de veiligheid op het strand... en verwachting van de bovengemiddelde groei over de komende 10 jaar van toeristen... In de kustprovincies Noord- en Zuid-Holland. Nou, hartstikke interessant om ja, te volgen. Dus mooi initiatief. Zeker een mooi initiatief. En ik zou zeggen, lieve luisteraar, zet het eventjes in de agenda... zodat je er niks van mist. En ga misschien even langs om te kijken. Dan kan je ook eens zien hoe het met radiomaken werkt. En nog één keer, wanneer was het, Dolly? Zaterdag 7 juni van 2 tot 5, tot 5. uur desmiddags. Top, top, top. Dan gaan wij ondertussen even kijken, Dolly. Waar gaan we naar nou kijken? Of wij het Spaanse weer hierheen kunnen brengen. Met de jeugd van tegenwoordig. Haha. Hola, supermercado de <messie> la bancos por aquí. Let's get spanned. Spanish, get Spanish on, get Spanish on, hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get Spanish, get Spanish on, get Spanish on, pren pren el o no, pren pren hola sí, hola di, di di yeah. Het is van, ja, wij. Ik bestang, maar het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nikke, yo no quiero. Hangen met mensen, ik Hier, neem Spaanse troep, nikke. Nee, donde mi dinero? Ben als en tot ziens. Vet veel nunca nooit vriends. Los gezelligitos, donde está genitos? Oh. Costa deltos, los gito's. De esos. <laughs> Hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get Spanish, the Spanish, the Spanish, the Spanish, the Spanish, the Spanish, the Spanish, the Spanish, the Spanish, the Spanish, the Spanish, on Spanish, get Spanish, on. Get Spanish on. Claro que sí, claro que no. Los jóvenes más chulos del pueblo. Het spaans op ons sowieso, voor die hoofd joliet zo. Bocadillo con manchejo, dat is vabajejo. El anus del diablo, dat is de costa de eso El anus del diablo, dat is de costa de eso Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer ho. Dus ben je cojo, ben je cojo. Los gezelligitos, ¿Dónde está Costa del Sos Los, Los Gestelajitos Donde está Janitos Costa oh. del Sos Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get spared It's Spanish It's Spanish Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get spared It's Spanish Get Spanish It's Get Spanish on. Hola, supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish Get Spanish Hola, supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish Yes, this is Harold Friddlebam. Should they use this thing to know? On this stage and around town. Let's me to make the music. Let's go crazy. Do a song. Oh, my. de Sunshine bent en Give It Up. Wil je nou zometeen Dolly helemaal uit de plaats zien gaan? Kijk dan even op www.zfm-live.nl Wat zeg je Dolly? Wat gaat er gebeuren dan? Je gaat toch helemaal uit je plaats met dit nummer? Oh, dit nummer is dat zo? <laughs> Ja, Ecuador dus. Oh, het is bijna... Ik sta hier bijna op een hond. <lacht> ja, voor de mensen... Uh, Dolly heeft haar hondje meegenomen. Ja, anders moet hij zo lang alleen thuis zitten. Dat vind Wat is er echt voor een hondje? Het is een kruis in Shih Tzu Chihuahua. Oké. Okay. Ja, want jij zag al dat hij zo vreselijk zat te trillen. Maar dat, het, dat, <lacht> ja, dat komt doordat zijn vader Chihuahua is. Dat is de aard van het beestje dus. Ja, juist, ja, ah. ja, ja, ja, ja. Ja. ja, dat heeft hij niet van mij, hoor. Oh, niet? Nee, hoor. Ja. Hé, hey, Dolly, Goed. Uh, evenementen volgens mij, hè? Ja, precies. De juiste tijd voor de evenementenagenda. We gaan eens even kijken. De legendarische Zandvoortse zeepkistrace keert weer terug op de kalender. Wat heerlijk, Leuk. Op zaterdag 23 augustus 2025 trapt het Zandvoortse racefestival... georganiseerd door Stichting Zandvoort Beyond... af met een gloednieuwe editie van deze nostalgische klassieker. Deelnemers die racen in hun zelfgebouwde zeepkist... vanaf de Oranjestraat richting het Raadhuisplein, net als vroeger. Iedereen mag meedoen. Jong, oud, oud, uh, solo, uh, teamverband, maakt allemaal niks uit... En uh, ja, ik, ik, ik zou maar gauw gaan beginnen met het uh, bouwen van een mooie creatie. Deelnemers ontvangen na aanmelding het bouwreglement met de technische eisen. Oh, daar moet je toch nog eventjes op wachten en je goed in verdiepen voor de zeepkisten. En uh, die uh, kun je, ja, je moet je natuurlijk inschrijven. En de link waarmee je je kunt inschrijven, die kun je vinden uh, op de Facebook-site of de app van ZFM Zandvoort... Ik heb ook nog een keer meegedaan, hè, Dolly? Daar Is staat me iets van bij. Ja, maar daar staat me iets van bij dat ja. jij een keer hebt meegedaan. Ja, jij, jij had volgens mij echt een raceauto. Ja, ja, ja, ja. Was nou, ik... ik had zeg maar zo'n uh, een, een vuilnisbak. Die had ik omgebouwd en daar zat ik dan in met een ja. stuurtje en een dingetje. Ja, ja, ja, ja. Maar dat ging niet helemaal goed. Je ging de bocht uit, hè? Nou, toen ik beneden kwam, zeg ja? maar, van die ramp af... kreeg ja? ik zo'n klap dat ik linksaf de, de, de muren inging, om zo maar te zeggen. Ja, precies. Ja, <laughs> ja, ja. Inderdaad. En toen was het klaar, toen lag ik op zijn kop, letterlijk. Dus... Ja. Twink, twink, ja. Twink, twink, Helaas, helaas. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het, het is natuurlijk niet zonder risico's. Je, nee. kan, uh, je kan echt wel ongelukjes uh, ermee krijgen. Want je, je moet die bochten inderdaad door. Dat is uh, even link. ja. ja. Maar goed, het is een leuke... Het was Ik vind altijd het hartstikke heel leuk, leuk dat het ook weer terug is. En in het dorp. Want het is volgens mij ook nog een tijdje op het circuit geweest. Hè? Ja, maar dat, het is in het was... dorp natuurlijk ja, natuurlijk. Dat ja, is ja. veel leuker. Nou goed, we gaan afwachten hoeveel aanmeldingen er komen. Ben en wat er allemaal gaat gebeuren. In ieder geval uh, het startsein is weer gegeven ervoor. Uh, we gaan natuurlijk eventjes kijken uh, in, in, dat, in dat oude raadhuis. Wat uh, bij ons zo verschrikkelijk actief bezig is. Er is een toverschool. Ik heb het natuurlijk al een paar keer geroepen. Maar je, je moet het echt... Je, je kinderen laten zien. En je moet het zelf ook eigenlijk zien. Het is echt... Ik ben er geweest. Het is een magische voorstelling. In een echt zo verschrikkelijk leuk theatertje. Het heet Theater Paradijsvogels. Dat is in het oude raadhuis. Waarvan van alles kan gebeuren. En waar wonderen plaatsvinden. Magie, toverij en verbazing. Voor kinderen en volwassenen. Zoals ik al zei. Um, de... Ze hebben 25 mei, dus morgen om twee uur is er weer een voorstelling... Uh, van, uh, van de illusionist Mordecai Marduk... Die gaat daar een optreden geven. Die gaat de kinderen ook leren goochelen. Een paar okay. trucjes leren ze daar. Spannen. Kaartjes, ja, echt heel leuk. Meer dan de moeite waard. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 7 euro per stuk. En u moet u aanmelden bij uh, de website theatroparadijsvogels.nl. En Theatro is zonder H. Het is op zijn Italiaans. Dan, in datzelfde pop-up theater in het Oude Raadhuis, daar treedt op zaterdag 31 mei Lady Charity op. En uh, ze verzorgen in dat knusse theater op Paradijsvogels een 35 minuten durende live gezongen podiumact, genaamd Los Zand. Nou, ook die kaarten kun je bestellen via theateropparadijsvogels.nl. Wederom weer zonder haar. Dan is in het Oude Raadhuis tot en, met vijf, tot en met morgen, dan is het alweer afgelopen... kunt u nog langsgaan bij de exposities van Marlene Scherps en haar leerlingen. Bij Anne van der Veen en bij Eliane Duizens. Uh, hun expositie uh, die is daar morgen, even kijken, van 12 tot 5 uur. En de toegang is gratis. En dan wat, we weer, wat er weer op, op, op ons af gaat komen, dat is wereldse smaken, dat is weer in aantocht. Er komen foodtrucks met hapjes uit diverse landen. Er zijn verschillende bars, live optredens en street acts. En dat allemaal op dat gasthuisplein. Het is donderdag, vrijdag, zaterdag van 2 tot 12 uur. En uh, zondag 1 juni van 2 tot 10 uur. En voor alle duidelijkheid, ik heb het dan over 29, 30 en 31 mei... dat het van 2 tot 12 uur is. Dan kunnen de kinderen die kunnen iets heel leuks gaan doen morgen. Vissen met een kor. Vissen met een kor. Vissen met een kor. Ja, en als, als je wil zien wat er allemaal leeft in de zee... dan moet je dat doen. En dan moet je dus uh, 25 mei naar het strand bij Parnassia komen. Want dan gaat het gebeuren. En zo'n kor, even voor alle duidelijkheid... dat is een sleepnet. En ze oh. gaan dan... Ja, wat dacht jij? Ja, ik denk er staat de mensen te zingen of zo. Oh, een koor. <laughs> een koor. Nee, een kor. Een kor. Een K-O-R. K -o -r. Kor, yes. Ja, ja, ja. Ja. ja. ja. Oh. <laughs> het wordt georganiseerd door IVN Kennemerland trouwens. Zuid Kennemerland. Maar goed, ze gaan dan met z'n allen lopend over het strand. Langs de vloedlijn gaan ze die kor voortrekken En daarna gaan ze met gidsen kijken wat er allemaal in de kor terecht is gekomen. Uh, Houd er rekening mee dat je schoenen tegen zeewater kunnen. Of trek laarzen aan. De excursie is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Maar ja, de ouders zijn natuurlijk ook welkom. Het is dus een excursie uh, in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Reserveren en aanmelden is verplicht. Dat kan via www.np-zuidkennemerland.nl De het begint om 10 uur ochtends en het duurt tot ongeveer half 12. En het verzamelen is bij strandopgang van het strandpaviljoen Parnassia aan Bloemendaal aan zee. Dan hebben we nog een excursie van de IVN Zuid-Kennemerland. Die is vrijdag, 30 mei, en dat is een ro rondje Oosterplas. En tijdens die excursie kunt u genieten van het duinlandschap. Uh, ja. Ieder jaar getijde heeft ze schoonheid en er is altijd genoeg te zien. En in de lente is de natuur volop in bloei. En er is voldoende te leren over de duinen. En vanaf het uitzichtpunt Starreberg heb je een mooi uitzicht op de duinen... en kun je zowel de binnenrand als het strand zien. Dit is een excursie in het Nationale Park Zuid-Kennemerland. Ik zei het al, 30 mei. Van 8 uur s'avonds tot half 10. En uh, u moet dan komen naar... Um, nou ja, wat, wat, wat staat daar eigenlijk? Bleek en Ampberg? Nou ja, ik neem aan dat als u zich aanmeldt... want dat moet, dan zult u vanzelf die informatie wel krijgen. Wordt het wel duidelijk, denk ik? Dan wordt het inderdaad duidelijk. Want het is verplicht om zich aan te melden... bij www.np-zuidkennemeland.nl En informatie kunt u van dinsdag tot en met zondags krijgen... via telefoonnummer 023-543123. Op zaterdag 7 en zondag 8 juni vindt er een grote extra editie plaats van de Ibiza-markt Ibiza -markt on Tour. En uh, dat is een opzet van ongeveer 100 aanbieders verdeeld over het Badhuisplein en de Boulevard de Vavosje. Op de Ibiza Markt XL vind je een ruim aanbod aan zomerse Ibiza en Bohemian Lifestyle producten. Kleurrijke kraampjes, busjes vol met fashion, sieraden, accessoires en unieke gifts... zijn de blikvangers rondom het strand met het Pinksterweekend. Verwacht dus een uitgesproken mix van moderne, handmade en fair trade items... Shop je nieuwe zomervakantie of festival outfit. Be bezoek het sfeervolle centrum van Zandvoort. En strijk neer om te chillen op het strand. Of bij een van de hippe beachclubs die Zandvoort rijk is. Van 10 uh, uh, tot 6 uh, uur vindt het plaats en het is gratis toegankelijk. Dus zaterdag en zondag 7 en 8 juni. Even kijken, nou daar zijn we er doorheen. Dat was hem. Dat was. Hem. Ja, en mocht je nou afvragen wat is. Uh, wat is zijn al die dingen in het dorp, toch? Nu. Nu? Ja, dat is de Spartan Spartanese. Ja. ja. Een hardloopwedstrijd. Een stel bikkels die uh, van allerlei uh, nou, ongelooflijke prestaties neerzetten, hoor. Precies. Ja. Ja, en ondertussen volgen wij natuurlijk ook uh, de wedstrijd uh, Zandvoort tegen Purmerend. En als het goed is, is de tweede helft weer begonnen. Lua Lipa and en We Are Good. Hey eh, Dolly, jij nog wat belangrijkste nodig, geloof ik, hè? Jazeker, want uh, dat is voor iedereen best wel belangrijk om te weten. Want de EHBO-strandpost De Rotonde bij het Badhuisplein... is weer open om zorg te verlenen aan strandbezoekers. Maar je kan er ook terecht om vermiste kinderen te zoeken en te vinden... En in de weekenden van het hoogseizoen is daar ook een huisartsenpost. Kijk. En dat is natuurlijk ontzettend fijn met alle drukte die je soms hebt in Zandvoort. Dat je gewoon niet, niet naar Haarlem kunt komen terwijl je wel een medisch probleem hebt. Dus dat, kan nu ook, uh, dat kun je nu ook in Zandvoort uh, laten behandelen. Uh, de EHBO-post is open van 22 mei tot en met 8 september... En de zorgverleners die zijn daar zeven dagen per week op de EHBO-post aanwezig. Van 12 uur ochtends tot 8 uur s avonds. En bij slecht weer, ja, dan sluiten ze eerder om vijf uur. En bij heel slecht weer is de post gesloten en alleen telefonisch bereikbaar. Dan van 7 juni, dat is natuurlijk al over twee weken, tot en met 8 september... Dan wordt de EHBO-post op sommige dagen gecombineerd met een huisartsenpost. Dat geldt op de zaterdagen, zondagen, feestdagen en tijdens de Dutch Grand Prix op 29 augustus van 12 tot 6 uur. En bij extreem mooi weer worden de openingstijden aangepast. In de weekenden en op feestdagen zijn er twee EHBO'ers aanwezig... en bij de huisartsenpost een huisarts en een assistente. En deze dienst wordt door de gemeente ondersteund... als extra service in de drukke zomermaanden. Is geweldig natuurlijk. Maar mocht je toch buiten die tijden uh, acute huisartsenzorg nodig hebben... dan moet u natuurlijk contact opnemen met de spoedpost van Haarlem. Uh, onthoud wel... Uh, dat u uw verzekeringsinformatie mee moet nemen als u naar de post komt. Want uh, met patiënten die niet aangesloten zijn bij een Nederlandse zorgverzekeraar, moeten de doktersbehandeling contant betalen. Da dat even. Nou, top. Dankjewel, ja, Jullie. Mooi bericht, hè? Ja, zeker. Yes. Ja, goed om te weten, uiteraard. Uh, ja, zo is dat het. Dat die mogelijkheid er is. Hartstikke fijn. Heel ja, goed. Het scheelt goed. een boel stress. Zeker. We gaan ja. zo bellen met uh, Piet. Yes. Kijken hoe de tweede helft van start is gegaan. Maar ja. eerst de police met Roxanne. Roxanne. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to say your body to the night. Roxanne. You don't have to wear. streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right, wrong. De Police met Roxanne en als het goed is aan de lijn hebben wij Piet Pijper. Jazeker, hier zijn we. Ja, daar is hij weer. Als het goed is is de tweede helft begonnen Piet. We zijn in de vijftiende minuut van de tweede helft, achttiende zelfs, zie ik, nee vijftiende. En uh, ja, het is uh, inderdaad het druppelt weer een beetje, het regent weer meer dan uur uh, geleden. We staan uh, nog steeds uh, 2-1 achter. We zijn wel uh, sterker, alhoewel er nu een kans is voor, oh, voor, uh, voor de tegenpartij van de moment, maar die schieten ze over... Dus we zijn wel wat meer in de aanval. Wat vrije trappen, wat corners en zo. Maar nog niet het laatste tikje om de gelijkmaker erin te maken. Mm. In te zetten. Dus het is nog steeds 2-1 voor, uh, voor Purmerend. En uh, ja, nogmaals, het wordt een beetje donker ook. Het is een beetje, een beetje herfst lijkt het wel. Hè? Maar oké. Okay. Yeah. We hopen dat. Uh, ik zie wel dat er inmiddels wat uh, spelers bij Zandvoort uh, warm gaan lopen. Dus we gaan zo wisselen. Misschien ben ik dat wat nieuwe energie in het veld. Wat nieuwe kansen. En we gaan er is gewoon verder. Ja. Weer, oh, oh, nee, nee, nee. Het is echt een beetje een wedstrijd op het middenveld, de tweede helft. Oké. Okay. Uh, geen uitbraken. Nog geen, uh, nee. niet uh, wel kleine kansen, maar niet echt. Ja. Nee, nee. Geen, geen grote kansen. Nou. Dus ik zou voorstellen wacht zelf wachten op mijn bericht en uh, dan ga ik straks een heel mooi verhaal vertellen. Ja, dat gemaakt is. kom goed, Piet. Hartstikke goed. Okay. We zitten goed. te wachten. <laughs> okay. Dankjewel, tot Piet. Tot later. Doei. Kon ik weten dat ik alles had toen jij naast me? En een beetje van mij. Ja, Dolly, uh, twee uur zit er ook alweer bijna op. De tijd Jeetje. vliegt. Ja, niet te geloven Dan hebben we nog maar één uurtje over. Hè? Ja. En, uh... en in dat ene uurtje ja, daar gaan we uh, ja, toch wel het een en ander doen. Lekker muziek maken. Om rond de klok van kwart over vier gaan we bellen met uh, onze Randall Lawson. Het zonnetje van de studio. <laughs> en om kwart voor vijf gaan we even kijken... welke dieren er zitten te wachten op een warm mandje. Ja. En, uh, ja We gaan er eentje uitzoeken waar we wat meer over gaan vertellen. Maar er zitten weer hele leuke exemplaartjes tussen. Dat kan ik u wel vertellen. Wat een heerlijke kopjes. En tussendoor hopen we natuurlijk contact te hebben met Piet Pijper... over die voetbalwedstrijd van ja, SV dus Zandvoort. Ja, toch nog wel spannend in de regen. Uh, Jazeker. En ja, momenteel liggen ze nog achter. Maar we gaan natuurlijk hopen dat hij je straks een appje naar ons stuurt... van bellen, want bellen. We, ja. we zijn weer voeten. We zijn weer, hoe noem je het? Ja, doelpunten gemaakt, ja. uh, voor zijn antwoord. Kijken of het nog doelpunten kan regenen. Ja, ja nou, <laughs> we wachten het af. Voorlopig is het nog stil aan het front... Dus, eh, goed, zo om vier uur start dus uh, ook de kwalificatie van uh, de GP van ja. Monaco. Ja, ja. En dan zullen we er straks ook wat uh, van gaan horen. Waarschijnlijk van uh, onze vriend Rendel. Ja, die heeft daar vast wel het een en ander over te vertellen. Ja, en over die koudheid gesproken. En het ja. weer buiten. Best ja. wel koud, hè? Ja. ja. Beetje ijsbaby. Ja, IJs baby. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik hoorde hem al aankomen. <laughs> <laughs> Tot zometeen. Tot straks weer. All right, stop.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 the extreme i rock a mic like a vandal light up a stage and wax a chump like a candle dance, dance. crush speaking speaker that booms i'm killing your brain like a poisonous mushroom deadly when i play a dope melody anything less than the best is a felony love it or leave it you better gain weight play. you better hit bulls out of kid don't play. play if there was a problem yo i'll solve it check out the hook while my dj revolves it nice. The point to the point, no faking Cooking them seeds like a pound of bacon Burning them, being quick and nimble I go crazy when I hear a cymbal And a hot hat with a souped up tempo I'm on a roll, it's time to go solo Rollin' Hit my 5.0, put my rack top down, so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did This. you stop? No, I just drove by kept on. Pursuing to the next stop. I bust the left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo. So I continue to A1A. These Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving like bikinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready? The chumps on the wall, the chumps acting ill because they're full of eight, eight ball. ball Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling, falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bummer to bummer, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jackets jack. Please on the team. scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all. I don't means if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice, baby. Problem Yo, too, I'll solve it Check out the hook while DJ revolves in Ice, ice, baby Vanilla ice, ice, baby Vanilla ice, ice, baby Vanilla ice, ice, baby, ice, ice, baby. Ice. Yo man, let's get out of here Word to your mother